Chinezen in Nederland doen het goed op school, veel beter dan autochtone Nederlanders. Twee derde van de Chinese leerlingen zit op de HAVO of het VWO. Bij autochtone is dat de helft. En van alle bevolkingsgroepen in Nederland stromen Chinezen het vaakst door naar het hoger onderwijs. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook op de Nederlandse arbeidsmarkt doen Chinezen het goed. Ze hebben vaak hoge functies en de werkloosheid is relatief laag. Het SCP geeft als verklaring dat Chinezen veel waarde hechten aan goed onderwijs... en dat zijn hard werken hoog in hun vaandel hebben staan. In Nederland wonen naar schatting 110.000 Chinezen. Voor de tweede avond op rij hebben Turkse gevechtvliegtuigen Koerdische doelen in Noord-Irak bestookt. De doelwit van de aanvallen waren opnieuw basis van de Koerdische verzetbeweging PKK. Aanleiding voor de militaire campagne is een reeks recente aanvallen van de PKK op Turkse militairen. Toen deze week elf, elf militairen om het leven kwamen bij een bomaanslag op een legerconvooi, zwoer premier Erdogan Braak. De vergeldingsactie is de eerste keer in ruim een jaar dat Turkije de PKK over de grenzen aanvalt. Het weer, vannacht nog hier en daar een bui, minimaal rond 14 graden. Overdag overwegend droog en vanuit het westen zon. In het noordoosten later mogelijk een bui. Er wordt gemiddeld een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121. Zo eenvoudig is het. Het is het nummer dat je toetst En dan uh, kun je je vraag stellen in de uitzending van Nachtzuster. Je kunt ook altijd even mailen naar omroepmax.nl. Je kunt chatten tijdens dit programma via de url www.nachtsuster.net En dan moet je links in het balkje eventjes de webchat aanklikken. En je kunt altijd twitteren via apenstaartje Nachtzuster. Ook heel eenvoudig. Goh, het is makkelijk allemaal, zeg. Al die mogelijkheden om aan dit programma mee te doen. En de makkelijkste is nog wel 0800 1121. Eén vraag die nog open staat, en dat is de vraag van Helene. Over de regels rondom Goedemorgen of Goede Nacht. Zijn daar ook re taalkundige regels voor? Wanneer je Goedemorgen en wanneer je Goede Nacht mag zeggen. 0800 1121. En dat is ook het nummer dat je kunt bellen met een nieuwe vraag. En... Um, het liedje dat ik wil draaien is naar aanleiding van het gesprek zojuist weer met uh, Elisabeth. Die is nog aan het wachten, maar ja, het is even tijd voor muziek, hè, zo om drie over drie. En in dit geval naar aanleiding van het verhaal over dat als je op vakantie gaat... of sowieso is het niet verstandig om je adres en al je telefoongegevens en dergelijke op internet te zetten. Want in dat geval weten ook de inbrekers waar je huis woont.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 in sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. En yes, house was dat. Elisabeth, waar waren we in het verhaal? Hey, hallo hoor, ja. uh, We hadden het onderwerp uh, van de zoekmachine en dergelijke hadden we afgesloten. Ja. Dus uh, ik wou nog heel eventjes reageren op uh, het uh, goedemorgen, goedemiddag enzovoort verhaal. Dus uh, nou ja, wat ik daarvan uh, vind, um, ik, ik, ik ben heel erg gek op talen. Ik spreek verschillende talen en. Uh, ja, ik, ik, ik verdiep me altijd wel een beetje in de taal. Ik heb geen echt taalkundige opleiding, dus ik ben geen expert. Dat mag ik in mijn eigen ook niet uh, voordoen. maar um, mijn eigen ook, ja. <laughs> <laughs> ja. Dus, maar uh, als ik uh, aan, aan goedemorgen, goedemiddag en zo denk ja. en naar, naar hoor naar die woorden, hè, wat jij zegt, hè, dat vond ik ja. een mooie opmerking, want zo ervaar ik het ook. Je moet soms naar het naar, naar taal luisteren, hè, van wat zegt dat je... En een hele hoop ja, uh, woorden en zinnen... Uh, die, die spreken we eigenlijk zo automatisch uit... omdat we er zo gewend zijn... dat we er eigenlijk niet meer bij stilstaan... wat een bepaald woord eigenlijk echt betekent... of wat, wat, wat ze er eigenlijk echt mee proberen te zeggen. Mm -hmm. En als je zegt goedemorgen... dan, dan uh, is het niet zozeer een, een vaststelling... maar meer een, uh, uh, een verwensing van... Ik wens jou een goede morgen. Dus ik wens jou een goede avond. Dus je mag het altijd vooraf zeggen. Je hoeft het nooit te zeggen op het moment dat het er is. He, als het nacht is, dan ga je er eigenlijk... Op dat moment zit je in het heden. Dus dan weet je wel of je nacht goed is of niet. Mm. Dus dan kan je dat al achterwege laten. Maar je weet toch niet wat de morgen zegt. Dus, of wat de morgen brengt. Dus he, wat een nieuwe dagje brengt. Dus dan kan je iemand al een goede morgen wensen. Ja. En dat is wat je eigenlijk doet met die tekst. He, dus je, je, zoals nu zitten we in de nacht, he, in, in de vroege ochtend, na drie uur s middag, of s'nachts. Dus in, rond nu is het drie uur geweest, dus dat begint eigenlijk de ochtend. He, dus we gaan de, de gaande ochtend in, de, de nieuwe dag, en dan kun je elkaar een goede morgen wensen. Voor drie uur is het eigenlijk nog nacht en dan kan je ook zeggen van goede morgen. Ja. Dus ja, het is een beetje. Het, je, moet, je moet het gewoon logica gebruiken erin. En van wat gaat komen en wat is. En dat moet je een beetje zien te scheiden. En, en dat hangt natuurlijk af van: is iemand nog wakker of niet? Want als iemand, zoals jij ook al gaat zeggen, van uh, moet die persoon opstaan, dan ga je hem niet wel tussen zeggen. Nee. Omdat, omdat het toevallig mijn tijd is. Weet je, dat, dat, om te gaan slapen en die ander gaat naar zijn werk. Ja. ja dus dan, dan, dan, je moet het een beetje, gewoon je logisch verstand eroverheen laten gaan en dat bedenken. Dus, uh, en dat proberen een beetje, ja, balansing te vinden. Maar echte regels zijn er natuurlijk niet voor, want het, het, is, het is iets van, van het moment. Ja, maar, maar uh, nou ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen, regels zijn er niet. Maar als het zo is, dan is het zo. Dan, uh, dan, dan kunnen we er ook niks aan doen. Maar ik zou ja, als Helene nog iets, die hoopt dat er wel ik, ik ergens nooit... iets op, op papier gesteld is over. Ik denk ja, het nou, ook ik niet Ik heb hoor. het nog nooit, ik heb het nog, ik, ik, ik, ik heb best wel vrij veel gelezen. Maar ik ben het nog, ik ben nog nergens ooit regels tegengekomen <lacht> over wanneer je nou iemand een goede nacht, een goede morgen of een goede middag nee. moet wensen. Het, het is gewoon puur, je wenst het hem vooraf. Ja. Dus je wenst het hem toe. Dus het is er nog niet geweest. Dus eh, bijvoorbeeld eh, om eh, eh, zeg maar 8 uur s morgens kom je op je werk en dan zeg je tegen iedereen, tegen elkaar, goedemorgen. Waarom? Je hoopt dat die morgen tot een uur of twaalf dat dat goed gaat verlopen. Ja. En, en daar komt het vandaan. Dus eh, je moet gewoon, ja, die, die, die, hoe uh, kan ik het uitleggen? Uh, die houding moet je ongeveer daarin hebben... van wat wens je een ander toe. Want je hebt ook als mensen als... bijvoorbeeld stel nou, het is 11 uur. Ja, dus dan zou je officieel nog... goedemorgen moeten zeggen. Ja. Uh, volgens, uh, dan ga je jullie... al goedemiddag zeggen. Nee, nee, nee, nee. Ho, ja, dan ga je dus al. Dat kan ik niet. Wens, ik, je kan zeggen, ik wens je nog een... Ik wens je nog een goede morgen verder. Dat zeg je ook wel eens. Nog een goede morgen verder, mm. mensen. Mm. Ja, dus dan is al... en dan geef je eigenlijk al aan... Dat er nog een deeltje over is. En als je voor twaalf, tien voor twaalf, iemand spreekt, dan zeg ik: zeg ik geen goeiemorgen meer. Dan zeg ik: Nou, ik wens je alvast, dat zeg ik altijd, ik wens je alvast een hele goede middag. Echt waar? Dat vind ik ook een beetje raar. Waarom dan? Want ja, de middag ik ook niet. moet toch nog komen? Dus dan wens je hem toch al iets toe. Want het is eigenlijk iemand iets positiefs toewensen. Je hoopt dat zijn dag goed gaat. Dat, dat wat hij nog voor de boeg heeft, dat dat goed gaat verlopen. Ja. Je gaat niet iemand een goede morgen wensen als het al geweest is. Want dan weet je al dat hij dat, dat heeft gehad, of het goed was of slecht. Oh ja. Begrijp je? Dus en het nu is, wordt het helemaal... Want ik heb wel eens, dan zit ik aan de telefoon en dan... Vijf voor twaalf. Ja, middag. precies. Vijf voor twaalf. Dan zeg ik altijd, uh, dan neem je je telefoon op... en dan uh, zeg je dus, uh, nou, uh, huishoudbedrijf uh, uh, De Jong Co, goedemorgen... En ja, dan kijk ik altijd even snel het op de klok en dan denk ik... nee, het is nog vijf voor twaalf, het is nog goedemorgen. Ja, maar het klopt toch ergens niet meer? Want ik bedoel, heb je vijf minuutjes nog van morgen? Die, wat ga je elkaar wensen in die vijf minuten? Dat is raar, hè? Ik, ik heb liever dat je me een goede middag wenst. Oh, dan ga ik, ik ga dat eens proberen. Ik ga voortaan, dat is al een kwart voor twaalf. Ja, je moet vooruitdenken. Ja, in vooruit huis- en bedrijf, de Jongen. kogel, uh, alvast een goede middag. <lacht> ja, leuk. alvast een goede middag. En, ja. en dan gaan mensen er nadenken, want dat is wat we dus niet meer doen. Als we bijvoorbeeld. Dat was, ik, ik, het is dan even een zijsprongetje die ik nu maak over hoe mensen niet meer nadenken over woorden. Uh, dan ga ik heel even een stukje politiek in. Uh, voor, uh, maar uh, uh, de PVV-leider, uh, Geert, ja. die heeft ooit eens een keer ergens een bewering gemaakt dat uh, het, het, uh, een bepaald geloof, ik ga het nu niet noemen, maar een bepaald geloof achterlijk is. Ja. ja alle mensen in alle staten. Maar, ja. Als je nou eens goed kijkt in het woordenboek wat het woord achterlijk betekent, dan is het woord achterlijk eigenlijk een verbastering ja. van, van het echte woord achterlopen. Ja. Dus het loopt achter in de tijd. Het is eigenlijk ouderwets. En dat ja. is wat hij had moeten zeggen als hij had gezegd: Ja, maar het is een ouderwets geloof. Ja. Weet je Dan had hij hetzelfde gezegd, maar. Als je achterlijk zegt, komt dat heel hard aan. Omdat mensen achterlijk associëren met uh, gek. Ja, nou dat weet ik niet hoor. Ik vind... Ja, maar ik bedoelde vind... als je achterlijk was... Ja, het in, in, in waren psychologische en psychiatrische rapporten. Die werden dan geschreven op die manier. Uh, dat en dat kind uh, is achterlijk. Dat werd echt zo geschreven in ja. rapporten. Ja. Maar daar bedoelde ze dus niet mee dat het kind gek was. Nee, het kind liep achter op zijn ontwikkeling. Ja, maar, ja, maar jij eigenlijk impliciet beweer je nu dat de islam een achterlopend geloof is. Dat is wat Geert Wilms zei. Ik, niks, hè? ik zeg, beweer niks. Ja, maar ik denk dat hij eigenlijk best wel wilde zeggen dat het een achterlijk geloof was. Kijk, hij heeft dat woord misschien gebruikt. Ik weet niet wat hij ermee wilde zeggen. Maar het woord zelf, als je puur op het woord kijkt, ja. zegt hij, dat woord zegt, ik mag niet hij zeggen, maar dat ja. woord zegt, dat het achterloopt in de ontwikkeling. Ja. Wat, ook, wat ook onzin is, maar wat inderdaad wel minder negatief klinkt. Ja, tuurlijk. Ja. Maar hij wil het, ik bedoel, hij, kijk, het is een algemeen gangbaar woord geworden: hè, van God, doe die zo achterlijk. En dan is dus het een soort zinnetje dat, eh, dat je tegen elkaar kan zeggen, in, in een, in een beetje in een geintje of, of, of, of oprecht boos. Maar ik bedoel, je zegt eigenlijk van je loopt achter. Dat klopt dus eigenlijk niet meer. Nee. Dus het woord is echt uit zijn context getrokken. En wat er echt mee bedoeld wordt, is je loopt achter in je ontwikkeling. Eh, daar staat het voor. Kijk maar in het woordenboek. Maar men gebruikt het als vervangend woord voor je bent gek. Ja. Nou, is er, is er iemand die via Twitter. Even kijken, beetje me. Be, beetje mee. Beetje me. Die, uh, die, die via Twitter zegt van. Misschien is goeiemorgen ook om te zeggen dat het een goeiemorgen is. Niet alleen om hem iemand te wensen. Dat is een mooie bent, opmerking, vind ik. Dat het, komt uit een, het komt uit het toewensen: hmm, ik wens je goeiemorgen. Ja, het, het is eigenlijk. Kijk, dat is natuurlijk de makkelijkheid van de, van de taal. Op een gegeven moment gaan mensen. Uh, woordjes eruit halen uit de zin, omdat het te lang is. Dus dat, dan wordt het gewoon van goedemorgen. Dit ja. woordje, om er nou een hele zin van te maken, ik wens sterker u, nog, sommige mensen wensen wel helemaal, niks. Nee, die het het helemaal niks. Die vinden het helemaal uh, niks. Nee. Ik ben net op een camping op visite geweest, <lacht> nou daar moet je elkaar gedag zeggen. Ja. Er lopen mensen die hebben de hele nacht wakker gelegen van de kinderen in de tent daarnaast. <lacht> En dan lopen ze s ochtends gewoon langs die tent daarnaast. En dan zeggen ja, ja. ze gewoon, goedemorgen. En dan menen ze er helemaal niks. Dus ze bedoelen, kun je niet een rol plakband over die kinderen heen plakken ja. s'nachts. Dat bedoelen ze. Maar ze zeggen heb, wel je, heb je wel eens, uh, heb je ja. wel eens uh, ik weet het niet of je het wel eens gehoord hebt. Maar als, als je bijvoorbeeld eens een keer tegen iemand die een beetje bij de hand is. Zegt van, uh, goedemorgen. En dat iemand zegt, dat maak ik zelf wel uit. Ja. Nou, dat komt omdat je hem een goedemorgen toewenst. En dan zegt die persoon, van, het maakt ik zelf wel uit of het een goede morgen wordt. Want die is op dat moment hartstikke zagrijnig. Dus zei, ja. morgen wordt niet goed, want hij is zagrijnig. Wat, wat is het eigenlijk allemaal ingewikkeld, zeg? Nee, het is eigenlijk heel simpel. Je wenst oh. iemand iets toe. Je wenst iemand iets toe. En als die ander het niet wilt accepteren, prima, houdt u zijn mond. Of je krijgt een grauw, of je krijgt niks. En of je krijgt een net, uh, goede morgen terug. Maar je wenst iets toe. En daar moet je, dat moet je in gedachten houden. Het is niet zomaar een woord. Nee. Oké. Okay. Nou, ik, ik, uh, ik hou hem vast. En ik wens je vast een goede morgen. Maar ik vind, uh, ik vind het een leuke discussie. Nou ja, ik vind, nee, maar ik vind het wel mooi om er op die manier uit te kletsen. Ik zeg gewoon nu tot zes uur tegen iedereen goede morgen. Want ik wens iedereen een hele goede morgen na zessen. Precies. Nou, en dat moet je gewoon doen. Gewoon ja. op die manier blijven denken. Iemand iets toewensen. En dat is altijd positief. Dankjewel, Elisabeth. Ja, alsjeblieft een hele fijne ja. nacht en ochtend nog verder. Ja? Ik, uh, ik wens je een goeiemorgen. Ik wens je ook een hele ik, Eigenlijk wens ik je gewoon een goed leven. Ik, nou, dat, dat <laughs> kan ik zeker gebruiken. Dankjewel. Doeg, hoi. 0800-1121. Kees, goeiedag. Goeiedag, Astrid. Dag. Een hele goede nacht. Maar ja. ik wens je alvast een hele En Een hele goede alles. <laughs> ja. Wat uh, kan ik voor je doen? Nou, over die vraag van Hans Pippenkamp, want dat uh, ging over, um, ja, over zijn privacy. Maar ja, als je op een gegeven moment op Twitter of iets dergelijks, weet niet wat hij precies doet, uh, dingen zegt... Nou ja, dan... Uh, dan ik, ik denk dat iedereen dan wel weet dat dat openbaar is, want het kan vermenigvuldigd worden. Dat kan, wordt sowieso opgeslagen op Google. Maar je kan toch ook DM's versturen als het uh, een soort privé is. Ja. Dan doe je gewoon een DM'tje. Ja. Dus zo simpel is het eigenlijk. Ja. Nou, zo'n zo kleine tip, zo midden in de nacht. hij hey Astrid. Ja. Het is er vanavond dan een paar keer. Maar ik hoor je heel erg zacht, dus ik hoop dat techniek nog wel iets kan doen. Want, uh... Nee, maar als, we, als je gewoon ophangt, wordt het weer beter. Moet ik ophangen. <laughs> ja, doe maar. Ja, het is, uh... Nee, dat doe ik niet. Nee, maar uh, uh, uh, uh, uh, alles is gezegd. De tip is gegeven. Ja, dat is ook goed. Ja? Ja. Okay. Ik geniet van je programma. Gelukkig. Ik spreek en, je uh, vast ik weer. Ik heet geen Marietje, Marietje Poesje, maar <laughs> ik heb een andere naam. Ik begin met Teun. Oh, ben jij dat? Ja. Oh! Ja, nou ben je gelijk wakker, hè? Nou ben ja. je ook gelijk beter. Ja, maar dat, het, ja maar dat komt omdat ik heel hard ga gillen. Maar te, uh, Teun, want jij, jij twittert heel vaak. Ja, maar ik heb een eigen bedrijf, dus onder de naam Kees Oostrom awesome kan ik niet zo heel erg... Uh, Losgaan. moet ja, alles zeggen. Oh. Ja, nu kan ik je gewoon een beetje zo... Uh... En hoe kwam je dan aan de, aan de nickname Teun? Ja, Teun schrijft ook verhalen, want die heeft een eigen website Dos Angeles. Wat? Zeg het uh, nog eens, want ik verstond je los niet. Dos Angeles.nl. Ja. Daar schrijft hij allerlei vreemde verhalen op, verhaaltjes. Ja. En uh, nou, die, uh, die kan net iets meer zeggen als Kees Oostrom want ja, die, uh, dat is gewoon uh, die ontwerpding en zo heel verstandig. Ja, Ja, gewoon. Maar je, ik dat hoor is. je wel gelijk beter? Dus dat is ook een techniek dan. Maar waarom was je even? Sorry, hoor. Dat ik even doorgaan. Maar ja. waarom ja. ging je nu? Ik had deze mevrouw natuurlijk alweer altijd gesproken. Waarom? Ja. Uh, uh, het, het was. Echt... Wat wil je, dat je nou vragen? vragen? Ja, <laughs> ja wat, wat zat je nou dwars om dat goede nacht en goede morgen en zo? Want het dat is. Dat, dat speelt natuurlijk al al die tijd die je op de radio zit, speelt dat een rol. Nou ja, nee, het zit mij niet dwars. Alleen, in, het, al toen ik ooit kwam werken bij Nachtradio, werd ja, ik daarvoor tijdens, gewaarschuwd. Goede nacht, nee, maar het is gewoon, sommige mensen vinden dat het ochtend wordt als het licht wordt. Sommige mensen vinden dat het ochtend is om zes uur. En sommige mensen vinden dat het ochtend is als ze wakker worden. Ja, nou, ik denk ja. dat het gewoon is als je wakker wordt. En dat tot die tijd is het gewoon goede nacht. En als die kraan uh, die, de, hoe heet dat nou, die uh, haankruid, die ja. heet die heet? Ja. Mak. ja. Nou, dan uh, <laughs> <laughs> is het gewoon nacht. <laughs> Dank je wel Dankjewel, Teun. Hoi. Hoi. <laughs> ja, dat was even insight. Ja, het is ook wat hè, want dan zit je bij een radioprogramma... zit je opeens te twitteren en te chatten en te mailen... en uh, via allerlei wegen sprek je dan allerlei mensen. En als het dan ook nog eens op, uh, op al die Platform, zoals dat dan heet. ook nog eens andere namen gebruiken. dan wordt het natuurlijk wel heel verwarrend. Maar uh, meld je gewoon onder welke naam je ook wil. via 0800 1121. Marike? Hoi. Hallo? Nou, dat duurde even. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nee. Wat, wat kan ik voor je doen? Ik heb een antwoord. Ja. Of een antwoord. Um, en ik heb een vraag. Kijk. Of dat mag. Ja. Het antwoord, daar heb ik in het begin over gedeeld, dat gaat over die taxis. Ja, maar dat was een vraag van vorige week, hè? Want we zijn nu wel oh, weer de hele sorry. tijd bezig... Nee, ja, nee, het geeft ik niet. Dat, want ik ik want uh, ik maak ontzettend veel gebruik van de taxi. Ja. Uh, omdat ik niet kan fietsen. Ja. En uh, ik moet heel vaak naar de dierenarts met mijn katten. En uh, de taxi stralen ik gebruik van maak. Uh, er, zitten, er werken heel veel allochtonen, hè? Ja. waar ik totaal uh, een, een, nooit probleem mee heb qua vervoer met, met kat of wat. Maar ja. je moet van tevoren moet je, moet je, uh, moet je aangeven of je een dier bij je hebt. Want niet iedereen wil een kat in een mandje meenemen. Nee. Een hond nemen ze niet mee, want het is een onrein dier. Hmm. En blinde glijderhonden zijn ze verplicht om mee te nemen. Oké. Okay. En um, als ze dat uh, niet doen... dan moet je de taxistralen bellen... en dan moet je een klacht indienen... en dan wordt er werk van gemaakt. Ja, nou, dat wettelijk, klinkt heel logisch. Rechtelijk ja. is dat verplicht. Een ja. geleide hond. En het heeft helemaal Ja, natuurlijk heeft het met, met haar op de achterbank te maken... met een stuurkolder, want je kunt ook een zeiltje meenemen... en daar die hond op leggen. Maar een hond is... daar heb ik het met, met al die allochtonen over gehad... waarom doen jullie dat niet... Ja, dat is uh, vanwege ons kloof, uh, dat is een onrein dier. Ja, ik moet zeggen dat ik dat de zei, afgelopen week heel veel voorbij heb zien komen. Ja, dus en dat is, uh... van, maar, maar als jij hier in Nederland woont, uh, je bent wel islam, maar als je in Nederland woont, dan gelden hier de Nederlandse regels. Dus dan heb je gewoon maar die hond mee te nemen. Ja, nou ja, dat is een en, hele andere discussie na, natuurlijk. Maar als het bedrijf uh, uh, gewoon zegt: van uh, we vervoeren ook blinde glijdenhonden. En blinde glijdenhonden Dan moet je is, wel, ja. is wettelijk verplicht. Ja. En dat zei ze ook: dat, uh, dat is gewoon wettelijk verplicht. En dat uh, ligt in de wet vast. En doen ze dat niet, dan ben je de centrale en dan maak je daar gewoon werk ja. van. Nou, helemaal duidelijk, Marike. Wat was je vraag? Mijn vraag was. Ja. Waar die opmerking vandaan komt, wat ik van de week al drie keer gehoord heb. dan ben je een mooie sjaak. Huh? Als iemand um, iets gedaan heeft. Ja. en die wordt vervolgd of wat dan ook. dan wordt er vaak gezegd. nou dan ben je een mooie sjaak. Oh, de sjaak, ja. De ja, is, ik, is, ik lag al een hele tijd. Verover en wordt een beetje schor sorry. Ja, nee, dat geeft niet. Dan ben je mooie en Joost mag het weten. <laughs> ja, dat zijn er twee inderdaad. Ja. Er zijn er twee. Ja. En ik heb ooit hm. gehoord dat Joost mag het weten... dat dat ergens uit de Bijbel vandaan komt. Maar waarom niet... Dan ben je een mooie niet Dan ben je een mooie jan. Of dan ben je een mooie... Mooie de Of dan ben je de Marieke. Ja. Of <laughs> vind je dat een domme vraag? Nee, ik vind het een hele leuke vraag. Ja, ik vraag ik... me alleen af of het... Uh, dan ben je mooi de Sjaakje. Jij zegt het nu. Ja. En ik vraag me bij dat soort dingen altijd af... of het een algemeen geaccepteerde uitdrukking is. Maar blijkbaar dus wel... Ja, ik hoor het heel vaak. Ja. Want ik hoor het de week twee keer. En ik, ik, het zal echt niet alleen maar Utrecht zijn. Want ik heb het ook in het zuiden vaak gehoord. Dat... Um, dan is er iets. En dan uh, heeft iemand pech met zijn auto en heeft hij bijvoorbeeld uh, uh, de verkeerde garagebedrijf uh, gekregen. En dan is het gewoon niet in orde. En dan zeggen ze, nou, nou, dan ben je een mooie sjaak. Ja, dan ben je bijvoorbeeld uh, mooi de ja. Ja. Um, ja, een mooie sjaak. <laughs> ja, mooie sjaak. Ja, het zijn er twee en ik, uh, ik vind ze allebei mooi. Dus... En Joost mag het weten. Ja. Mijn neefje heeft Joost en die zei vroeger. altijd. En die weet alles, hè? Waarom, waarom moet ik dat weten? Ja. Nou, we hebben het niet over jou, zei ze dan. Ja, maar waarom zeg je dat dan? Waar, waarom Joost, moet ik altijd overal? Joost ja. mag het weten. Ja. Mama, waarom zeg je dat dan? Ja, dat kun je gewoon niet uitleggen. Ja, dat, uh, nee, dat, is, dat, dat is voor Joost heel vervelend. Maar ja, hij ja, mag Joost het wel. Je, je kunt bijvoorbeeld nooit... Uh, je zegt wel eens bij kinderen: van nee, dit dat, even nee, niet, niet voor jou, dit is even voor de grote mensen. Maar dat kun je tegen Joost niet zeggen. Nee. Nee, want Joost mag het weten. Ja. ja. En en trouwens, ik... uh, nu even niet, ik bedoel, uh, ja. Ik, ik, uh, dat, maar dat, dat, dat is een zijspoor, maar ik, ik vind het afschuwelijk uh, om, uh, ja, dat, dat je tegen een kind zegt: van het is even tussen grote mensen. Ja. Dat vind ik ontzettend goed. Uh, Iets goeds. Oh. Nou, ik heb zo vaak gehoord uh, dat het tegen kinderen gezegd dat er gaat jou niks aan of, uh, of uh, wat bemoei je mee of, of snotneus of uh, weet ik wat. En dat vind ik wel heel erg. Ja, je en moet denk... tegen kinderen natuurlijk gewoon eigenlijk... je moet ook bij kinderen gewoon niet... hoe, uh, nee. hoe gaat ook weer niet wat u geschiet doet het ook een nee, ander niet. Nee, niet kleineren, maar gewoon nee. zeggen van... ik zou het je straks uitleggen, maar dit is even moeilijk of... Ja. Ik zal straks even op jouw manier uitleggen, maar ja. het is, straks kom ik daarop terug. Ja. Vind je dat goed op die manier, maar ja. niet, niet ik, die, die Ik heb het zelf ook heel vaak gehoord van nee, daar gaat je niks aan of wat uh, bemoeien je mee of snotneus of ga naar buiten. Of, uh, het vind ik zo kleinerend, daar kan ik helemaal ja. niet tegen. Heel onverstandig. Ja. Uh, Marike, ik ga op zoek naar een antwoord. Uh, dan ben je mooi de Sjaak of Joost, mag het weten. Waar ja. komt het vandaan? 0800 1121. Dankjewel voor je vragen. Een goede uitzending. Helemaal hetzelfde en ik wens je vast een morgen. Nee, want echt oh. maatloos. Als iemand dan... Om... Ik, ik luister altijd naar Kavloenen en dan zegt ja. iemand om half twee, goeiemorgen. Ja. En dan denk ik, ja. je staat de nacht dan niet. Nee, maar ik mag je toch alvast een goede morgen wensen, voor straks voor zes uur. Ja, dat mag. Dat vind ik heel lief van je. Weet je wat? Ik wens je gewoon alvast een goede middag. <laughs> ik, ik ben er vandaag vroeg bij. Dat is goed. Een goede middag. En waar komt de goede dag vandaan dan? Dat is, nee, dat is een uh, middeleeuws uh, slagwapen. Oké. Okay. Dag. Een hey, goede uitzending. Ja, dankjewel. Hey, doeg. Oh ja, 0800 1121. Als je weet waar de uitdrukking dan ben je mooi, de Sjaak vandaan komt. Of Joost mag het weten. En uh, dit is een Joost, namelijk Joost Marsman. En de laatste mooie dag. Meer te zeggen, want ik weet al wat er komt. Ik ken je beter dan ik ooit had durven dromen. Onontkombaar als het zonlicht dat door de gordijnen breekt op een ochtend aan het einde van de zomer. Is dit de laatste? Joost Marsman, die solo ging, maar vroeger natuurlijk bekend werd met IOS... oftewel is ook schitterend. De laatste mooie dag van het jaar, nou vergeet het maar... want het was niet eens zo'n mooie dag als dat ze ons beloofd hadden. En uh, het is maar te hopen dat het niet de laatste beginnende mooie dag was... maar dat we nog een beetje zomer krijgen. Ik kan het in ieder geval niet beloven. 0800-1121, als je een vraag hebt of als je antwoord weet op de vraag van Marieke... Waar de uitdrukking, daar ben je mooi de, de Sjaak, vandaan komt. Of die andere uitdrukking, Joost mag het weten. 0800 1121. Marcelo, goedenacht. Ja, goeienacht. Ik uh, heb ook een, een wat uh, specifieke vraag. Nou, mooi. Uh, het is namelijk zo, en dan moet ik even kort uitleggen waarover het gaat, natuurlijk. Ik uh, heb ooit vroeger als, uh, als middelbare scholier een opleiding gevolgd op MAVO-niveau. En uh, dat heb ik gehaald toen ik 18 was. Nu is het zo dat uh, als je dus door je ouders naar de school wordt gestuurd... en je hebt dat diploma dan gehaald, dan zijn dat jouw kansen, zeg maar. Hè? Huh? voor vervolgopleiding, zeg maar. Ja. En nou is het zo dat ik uh, uh, uh, later nog eens avondvwo probeerde te halen. En toen heb ik uh, vijf certificaten gehaald. Ja. En toen heeft de minister op een gegeven moment het uh, oude stijl uh, diploma afgeschaft... Het was er een overgangsregeling. En bij die overgangsregeling moest je binnen twee jaar of zo of drie jaar nog de restvak halen. En dat is met mij me, met één vak niet gelukt. En nou is mijn probleem eigenlijk dat uh, uh, de overheid wel wil dat iedereen aan het werk gaat en, uh, en enzovoort. En toen dacht ik, nou als ik natuurlijk met een VWO-diploma kan wapperen, dan kan ik misschien toch nog een baan krijgen of zo. Maar wat doe ik nu? Ik doe nog steeds dat ene vak Latijn. Dat probeer ik nog uh, over te doen. Nou, ik weet nooit of ik het ooit zou halen. Ik doe elk jaar staatsexamen, maar dat doe ik dan nieuwe stijl. Maar dan krijg ik niet het hele VWO-diploma meer mee. Nou, en dat vind ik eigenlijk op zijn zacht gezegd... dat ik toch nog, uh, omdat dat, dat ik zoveel moeite heb gedaan... om eigenlijk um, dat oude VWO-diploma nog te halen. Die kans is me eigenlijk uh, afgenomen. Ik heb nu vijf deelcertificaten. En dan zeggen ze toch dat is niet een heel diploma Nee. En dan heb ik wel, kun je wel zeggen, een, uh, nou mijn, mijn punt is eigenlijk van, dat vind ik een beetje onredelijk van de overheid, dat ze dan uh, mij die kans hebben afgenomen. Ja. Ik heb er zoveel moeite voor gedaan om die vijf, ik had er zes moeten hebben. Ja. Uh, eigenlijk, als je na je 21ste e bent, hoef je er maar zes te, zes te halen. Maar het is aan, met, met status gebonden, want als je natuurlijk een VWO-diploma hebt, dan kun je eigenlijk aan alle opleidingen deelnemen in dit land. Ja die zijn dan uiteindelijk uh, toegankelijk. Als je piloot wil worden of dokter of wat dan ook. Als je deficiënte vakken hebt die je niet hebt... dan kun je die vrij snel ergens uh, op het instituut nog inhalen. Maar los van alles heb jij dat ene vak niet gehaald. Je, je, wat bedoelt u mee? Nou ja, dat je... Dat je uh, of het nou gewijzigd is of niet... Uh, wanneer het een VWO-diploma is... Je hebt het sowieso niet gehaald, omdat je dat ene vak niet gehaald hebt. Nee, dat klopt. Maar het is, uh, het is nu eigenlijk zo op dit moment dat ik. Nou, de, mijn enige vraag is nu. Uh, zou het niet mogelijk zijn dat als je een. een, uh, een uh, als je op dit moment uh, dat ene vak nog erbij zou kunnen halen. Ja. dan heb je dus toch dat ontbrekende vak. Ja. Dat is mijn enige vraag eigenlijk. Dat je met dat ontbrekende vak toch nog uh, uh, dat diploma zou kunnen bemachtigen. En dat, uh, dat het nog teruggedraaid zou kunnen worden. Want als je overal toelating examen voor moet doen... om aan een opleiding deel te kunnen nemen... Ja. dan heb je uiteindelijk altijd nog maar een MAVO-diploma. En, en, en daar ging het mij eigenlijk om. Ja. En op dit moment probeer ik nog steeds één vaknieuw stijl te halen. Dan heb ik symbolisch misschien wel mijn diploma. Maar ja. niet echt, zeg maar. Hè? En daar kwam, het, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Ik vond het echt zonder dat mij die kans was, was afgenomen. Ja. En ik kan het een nieuwe, nieuwe stijl diploma altijd nog halen, maar dan moet ik 13 vakken opnieuw gaan doen. Ja, dat schiet niet op, natuurlijk. Nee. Dat zegt maar, u? Maar dat schiet niet op. Maar hoeveel jaar ben jij, Marcello? Nou, ik ben al uh, uh, vrij oud, maar het gaat niet om hoe oud ik ben. Het gaat erom dat ik gewoon alleen maar dat uh, hele diploma naast zou willen hebben. En, en dat is het laatste wat ik tegen je wil zeggen, want misschien dat het wel meer mensen bellen, ik heb uh, ooit nog een brief geschreven aan het ministerie en dergelijke en die willen daar dus niet op ingaan. Ze hebben het namelijk moeilijker gemaakt voor uh, nieuwe mensen om dat diploma te halen. Het is een soort nieuwe fixus, uh, net zoals met universitaire studies, dat ze bijvoorbeeld bij uh, sociale wetenschappen, dat ze dus wiskunde of statistiek verplicht hebben gesteld dat je dat in taal moet halen, anders haal je het eerste jaar niet. Ja. Hè? En nu is het eigenlijk zo dat ik het uh, redelijker zou vinden... als ik zo'n weg mee gegaan om dat toch diploma bij elkaar te sprokkelen... dat net met de haven in zich me dat niet gelukt is. <lacht> ja. Maar wat ja. zegt u? Ja, Nee, ik zeg helemaal niks. Maar wat ik eigenlijk het liefste zou... Uh, ik hoop nog, ik ga dit jaar ook nog staatsexamen doen. Uh, uh, volgende week moet ik nog het mondeling doen. Dat is dan gewoon staatsexamen. Dan nemen ze gewoon een proef af. Ik hoop dat ik het dus dan nog haal. En, uh, maar... Uh, maar u begrijpt het probleem wel. Ik begrijp het probleem wel, ja. Dat, uh, dat lijkt me ook... Maar ik ben nog steeds nieuwsgierig hoeveel jaar je bent. Uh, en waarom wilt u dat zo graag weten? Nou, Omdat ik het interessant vind op welke leeftijd iemand nog probeert een VWO-diploma te halen. Nou, Ik ben al over de 50. Nou, Maar, maar waarom, waarom ligt dat zo gevoelig? Ik kan er niet zo goed bestaan. Wat, uh, wat zegt u? Waarom je het vervelend vindt om dat te zeggen? Nou, omdat ik uh, heb gemerkt dat uh, als je 20 of 30 bent of 40 bent, dan uh, uh, alles is gekoppeld eigenlijk aan Dan had je dat we dat, dat bereikt moeten hebben. Maar ik ken iemand van 68 die ook nog probeert diploma's te halen. Ja. En ik, ik denk eigenlijk dat uh, je kansen uh, groter worden als je gewoon meer papieren hebt. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik alle papieren die ik gehaald heb, heb ik nooit wat aan gehad. Ik ben, ik ben uiteindelijk nog weer teruggegaan naar de school van journalistiek om, uh, om het papiertje te halen. Maar er heeft mij nog nooit iemand om mijn diploma gevraagd. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, op dit moment is het wel zo dat er uh, bepaalde eisen worden gesteld. Nou, eigenlijk wil ik alleen nog duidelijk maken dat het voor mij eigenlijk een soort prestige kwestie is. Ja. Uh, waar ik eigenlijk nooit overheen ben gekomen uit mijn jeugd. Dat het eigenlijk gewoon zo is dat... Uh, ja, uh, ik had leermoeilijkheden toen ik uh, zeg maar op de middelbare school zat, yeah. en, of op de lagere school. En dan heb je nog zo'n uh, zo toets, hè, die je dan moet doen in de zesde klas van de lagere school. En dan uh, word je gewoon naar een school toegestuurd. En uh, dat, dat bepaalde je ouders dan. Yeah. En dat is dan gekoppeld aan je intelligentie van dat moment. Mm. Maar mijn, mijn punt is eigenlijk dat ik dat uh, later nog over had willen doen. En uh, ik, ik wist niet dat op een gegeven moment de overheid... gewoon die, dat, dat hele systeem ging afschaffen. En uh, uh, uh, begrijpt u dat, het, dat ik dat dan, uh, dan eigenlijk uh, jammer vind? Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. En ik vind het ook geweldig dat je op je vijftigste nog... je VWO-diploma probeert te halen. Dat, uh, dat uh, vind ik alleen maar heel erg dapper en, uh, en knap ook. Alleen, ja. alleen wat is het vervolg? Want wat wil je daarna, wat wil jij in dit geval graag met dat diploma gaan doen? Nou, ik, uh, uh, ik, ik, ik, ik zie dan gewoon uh, een uh, bijvoorbeeld, uh, als je naar een conservatorium wil, dan wordt, dan wordt er HAVO gevraagd bijvoorbeeld. Ja. Ja. En als je bijvoorbeeld uh, noem maar iets uh, piloot wil worden, dan zijn, er is er wel wiskunde verplicht of zo. Als je naar de TH wil, dan, of je wilt een andere opleiding gaan doen, of je wilt uh, werkbouwkunde werkbouw, gaan doen, dan, dan kom je niet met een mavo voor diploma of zo'n opleiding, zeg maar. En, dat, dat kun je ook voor de universiteit, je kunt ook open universiteit gaan. Maar Marcelo, wat, wat zou jij graag willen doen met dat VWO-diploma straks? Nou, het is eigenlijk uh, uh, meer meer een. een, een, een, een een, een prestige kwestie. Ja. Dat ik dat VWO-diploma gewoon wil hebben. Ja. En daarnaast is het eigenlijk zo... dat ik dan... Uh, mijn, mijn kansen in de maatschappij... Wil, uh, nog wil vergroten. Omdat ik dan uh, meer mogelijkheden heb. En die mogelijkheden zijn... en dat is mijn punt eigenlijk... die zijn toen in 2004 uiteindelijk... is het finaal besloten dat het dan niet meer kan. Ja. Of je moet uh, diploma... een nieuwe stijl gaan halen. Ja. En dat betekent... dat ik het eigenlijk een beetje... Uh, flauw van, de, van die minister vindt. Dat was toen mevrouw van der Hoeven en die zei gewoon nou, wij, wij, uh, wij gaan dat nu zo en zo doen en daar zullen het, het parlement en, en de regering en, en, en de ambtenaren het ministerie gewoon niet op terugkomen. En die, uh, dat wordt dus niet meer veranderd. Nee. nee, nou ja, dat en, kan uh, al ga ik ga ik op voor voorstellen. Nee. Uh, dat die, die wet wordt dus gewoon niet nee. veranderd. En ik vind het eigenlijk gewoon heel erg zonde... voor alle moeite die ik gedaan heb. Ja. <laughs> uh, dat ik dus niet, nu niet eigenlijk met dat hele diploma kon wappen. Nee, maar dat is duidelijk. We we de, Marcelo, dat hebben. verhaal is duidelijk. Ik, wat zegt ja. Ja. Dat verhaal is wel duidelijk. Ja, en eigenlijk ja. Uh, zouden ze me misschien... een verkleind CWO-diploma kunnen geven. Nou, dat, dat vind ik ook. Ik vind dat jij je eigen diploma moet kunnen krijgen. Dat vind ik ook. Ja, en dat ik, als ik dan bijvoorbeeld wil gaan, uh, ik heb nu geen werk, maar als ik dan uh, ga solliciteren en zeg: Ach, wat heeft u hiervoor gedaan? En ik zeg: Ja, ik, uh, ik heb al 16 ambachten en 17 ongelukken. Maar ik heb toch nog, uh, ondanks het feit dat ik uh, mo moeilijk, moeilijk uh, mee kon komen op de scholen. En ik heb toch uh, bijna mijn CWO gehaald. Dan zeggen ze: Goh, die man heeft toch wel deze mars. En uh, uh, bieden we bieden u die baan aan, weet je veel. Maar uh, uh, die kans is je dus niet. Nou, ik en... vind wel, Marcello, als ik je zo hoor, denk ik dat je... Uh, ik begrijp het dat je dat diploma graag wil, maar ik denk wel dat je het verkeerd om doet. Volgens mij moet je gewoon gaan kijken wat je wil worden en wat je wil doen. En dan kijken hoe je dat voor elkaar kan boksen. In plaats van dat je nu eerst dat diploma, ondanks dat je er zo je best voor gedaan hebt en het natuurlijk nu ook wel graag wil halen... Maar dan dus straks wil je misschien wel iets gaan doen waar je dat hele VBO-diploma helemaal niet voor nodig hebt. Nee, je kunt natuurlijk altijd naar de Open Universiteit. En ik heb begrepen, ja. als je daar aan een opleiding wil beginnen, al heb je alleen een lagere school, kun je gewoon ja. uh, uh, daar beginnen. En dat kun je in je eigen tempo doen. En die kan zelfs met de vakken die ik dus nu heb, gewoon via een uh, colloquium doctorum, kan ik gewoon naar een universiteit studeren. Precies. Maar het, het, het, het, het mijn hele punt is: dat, dan blijft het toch zo als ik stop met die opleiding, omdat ik het niet zie zitten of ik haal het niet. Ja. Dan heb ik nog, ik heb namelijk hiervoor ook, dat zal ik nog even duidelijke. En dan uh, hou ik het gesprek daarbij. Mm -hmm. oh. Ik heb um, ooit eens een hbo opleiding en um, ooit eens een universitaire opleiding geprobeerd. Maar toen ik de, uh, mee, daarmee gestopt was, had ik alleen nog maar weer alleen maar mijn WAVR diploma en die paar certificaten. Dus wat ik het liefst zou willen, is, en ik weet niet of dat mogelijk is, of het dan nog eens een, zo, uh, of de wet nog eens teruggedraaid kan worden, dat dat mensen die in mijn situatie zitten die ook een uh, vijfdeel certificaat hebben eigenlijk nog in de gelegenheid gesteld worden dat zou ik het liefst willen, ik weet dus niet of dat kan. Nou, ik, ik durf enige met enige aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat dat niet kan. Als die nee, wijziging in 2004... Niet. Nee, maar je kunt natuurlijk niet een schoolsysteem wijzigen in 2004 en dan na zeven na, um, uh, jaar, acht jaar nog zeggen van... Nou, weet je wat, al die mensen die acht jaar geleden nu zo precies tussen de mazen er tussendoor glippen... Nee, weet je wat, die matten we nog. Dat ja, kan daar kan niet. Ja, we toch één opmerking over en dan, ja. dat vind ik wel een hele belangrijke opmerking. Oh. Kijk, ik hoor niets anders op de radio en de televisie en in de kranten dat de overheid wil dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Ja. En dan kun je gewoon. Um... Uh, uh, simpel werk doen, maar er ja. uh, is ook een interessant werk, zeg maar. Ja. Maar daar moet je meer voor gestudeerd hebben, zeg maar. En maar, als je dan... Uh, Marcello, de, de, de maar je maakt, beetje, je, dus, Marcello, Marcello, ja? je maakt een beetje... Marcello, Marcello, je maakt een klein, heel klein beetje, pizzie, maakt maak je een probleem dat er nog helemaal niet is, want je weet helemaal niet wat je wil gaan doen, je weet helemaal niet of je dat diploma daarvoor nodig hebt, dus je bent ben nu al neidig dat je diploma niet krijgt voor het geval je iets wil gaan doen waar je dat diploma voor nodig zou kunnen hebben. Ja, maar de overheid uh, meet met twee maten. Aan de ene kant hmm. willen ze wel dat mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan... En het, het, hun kansen vergroot zijn, wat allemaal niet meer. En aan de andere kant snijden ze mensen ook de pas af. En, ja. en dat vond ik dus niet eerlijk. Maar ik goed, begrijp ik het. heb er heel veel brieven over geschreven... en we ja. hebben heel veel kerst gekregen. Ik, de had, de ik gun het begrepen. je van harte, Marcello. Maar ik denk dat de kans vrij klein is dat het gaat lukken. Ik neem de vraag nog even mee. Of er een mogelijkheid is voor, uh, voor jou om uh, linksom of rechtsom... nog dat VWO-diploma te halen? Oh, dat zou nog, ooit nog eens heel mooi zijn. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes, Marcelle, wat je ook gaat doen. Ja, bedankt. Goeienacht. In dit geval staat dat ophangen. 0800-1121. Don't you know he never shirks He's coming along Supertramp was dat op je uh, vrijdagmorgen of donderdagnacht, net hoe je het wil zeggen. En schools out. En dat naar aanleiding van de vraag van zojuist van uh, Marcello, die heel graag wil weten of er nog een mogelijkheid voor hem is met uh, vijf deelcertificaten om toch nog zijn VWO te halen zonder dat hij via de nieuwe stijl 13 deelcertificaten moet halen. Ik denk dat er weinig hoop is voor Marcello. Maar misschien kan jij hem nog een beetje hoopvol stemmen. Bel dan even 0800-1121. En dat is ook het nummer uh, dat je kunt uh, toetsen... als je antwoord wil geven op de vraag waar de uitdrukking... de BMOI, de Sjaak en de uitdrukking... Joost mag het weten vandaan komt. Of als je een nieuwe vraag wil stellen, ook die zijn van harte welkom. Uh, Kees. Hallo. Goedenacht. Hoi, dat was een lang wachten, Astrid. Ja, ik kan er ook niks aan doen, hè? Nee, nou, ik, ik begrijp heel goed dat jij even een muziekje nodig had na dat laatste gesprek. Af en toe moet ik even opladen en weer eventjes ja. terugkoppelen naar wat er eigenlijk allemaal gezegd ja. is. Ja. Ik begrijp het probleem van die meneer niet. Er zijn toch uh, correspondentiecursussen? Ja, dat zegt hij zelf ook, maar hij wil gewoon graag dat, uh, dat VWO-diploma op zak hebben. Ja, dat kan toch via de Leidse onderwijsinstellingen of via het PBNA? Ja, maar als via, je een het als je staatsexamen wil doen, dan moet je toch uiteindelijk tegenwoordig 13 vakken halen? Ja. En dat was vroeger maar 6. Ja, nou ja En hij is eraan begonnen in de tijd dat het er maar 6 waren. Dus hij wil het ja. natuurlijk ook graag afmaken met maar 6 ja. vakken. Ik snap het wel, maar nee, ik geef hem weinig kans. Ook wel. Ah, maar dat moet toch een mogelijkheid zijn. Ik ben bang dat hij de Sjaak is. <laughs> ja, misschien wel. Dat is heel naar, maar ik ben bang dat het zo is. Uh, wat kan ik voor je betekenen, Kees? Nou, ik, had, uh, ik heb een vraag, maar ik heb ook een gedeeltelijk antwoord. Oh jee. Joost. Ja. Dat is de duivel. Oh. Ja. Dat ben ik ooit eens een keer tegengekomen ergens in wat ik gelezen had. En uh, Joost uh, staat voor de duivel. Oh. Ja, de, de, de duivel was, was ooit een. Uh, wil men niet, wilde men niet graag uitspreken dat woord? Oh, ik, dacht, ik dacht dat het Lucifer was. Of, um, ja, maar, maar goed, dat, dat weet ook iedereen. Maar daar werd dus uh, Joost voor gebruikt. Joost, maar we noemen gewoon onze kinderen tegenwoordig gewoon nog Joost. Ja, maar, ja, maar, maar, maar die verbinding is dus uh, verloren. Maar, maar dat was het ooit. En daar komt die uitdrukking van aan. Joost mag het weten. Soms zeg je, de duivel mag de het duivel weten. Mag, de duivel mag het weten, ja. Ja, nou precies, dat is Joost. Oh, ik ben helemaal van slag, joh. Ja. Ik ben arme Joost. Ja, ja. Zouden de Joosten van deze wereld dat wel weten? Ik denk het niet. Ach. Niet van deze wereld, tenminste. Dus de duivel mag het weten. Maar, maar dan, en dan is het dus gewoon van, ja, ik weet het niet... maar de duivel zal het wel weten, want die weet ja. bijna alles. Ja, zoiets. Oh, Goed, nou, dankjewel Kees. Dan, maar dan ja. de vraag. Ja. Ik heb een, een zusje die eigenlijk die vraag had. Dat. Maar die uh, is niet, uh, die kan niet uh, tot twee uur wachten met, om een vraag te stellen en dan nog eens wachten wanneer er een antwoord komt. Dus daarom vraag ik het maar. En dan valt ze om. Nou ja, ze heeft een heel druk leven. Dus uh, ze kan niet uh, tot twee uur wakker blijven, zeg maar. En jij daarentegen? Ja, ik werk al lang niet meer. Ik ben 67. Ja. Dus ik heb alle tijd in de wereld. Maar hoe oud is dat zusje van jou dan? Uh, zo, zo 54 of zo. Uh, dat is 46, 56, 57. Is ze dan? Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je wat meer te doen nog overdag. Ja, oh ja, nou, ze is demonstratrice en ze is een gymjuf. Oh. En ze is vrijwilligster voor de zonnebloem. En nou, het is druk, druk, druk, druk. En wat demonstreert ze dan? Nou ja, apparaten en producten. Echt waar? Er staat veel voor Philips in de uh, winkels. Er staat ze in de winkel en zegt ze: dames en heren, dit is een staafmixer. De staafmixer ja. gaat aan als u dit rode knopje omzet. En de staafmixer gaat weer uit als u nou ja, het rode knopje terug." Bijvoorbeeld mixers oh. en strijkijzers en. Uh, nou ja, allerlei soorten dingen. Het lijkt me een leuk werk. Zij vindt van wel. Ja. Ik heeft ook de babbels ervoor duidelijk. Echt waar? Want, ja, ze verkoopt uh, bij de vleet. Ze verkoopt staafmixers alsof het zoete broodjes zijn. En strijkijzers en noem oh. het allemaal maar op. Maar een strijkijzer demonstreren en strijkijzer werkt toch altijd hetzelfde? Oh, nou, niet deze strijkijzers. Oh, dit zijn... Uh, die zijn super en die hebben een waterreservoir. Oh, en het is extra, allemaal extra heten. het. Gaat je bent ook fluit. wezen en... kijken naar de demonstratie van de strijkijzer, hoor. Nee, daar heeft ze over verteld. En we hebben er één hier staan. Ze is het bij jou thuis komen demonstreren en je hebt er meteen een aangeschaft. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. nee. Die staat hier. Dat is haar demonstratiemodel of zo. Die staat hier bij ons. Ja, ja. Um, en ze, ze vond dat we dat moesten uitproberen. Oh. Maar dat durven we niet echt aan. Te ingewikkeld. Ja, je moet dus zes weken programmeren. Wil je een keertje een katoenen shirtje kunnen strijken? Oh, ik denk het. Is zoiets. <laughs> <laughs> maar goed, zij had ja. dus die vraag. Ja. De, oh ja, dat zusje. Hoe heet je ja. zusje? Marianne. Marianne. Marianne had een vraag. Ja. Maar die was en zo druk. En dat gaat over windmolens. Oh. En haar vraag was: die, die oude klassieke windmolens, ja. die draaien linksom. Ja. Nou, de, de moderne windmolens van nu, die draaien rechts om. Oh. En waarom is dat? Um, ja. Goed, staat genoteerd. Het is me nooit opgevallen. Ik zou in jou kunnen vragen wanneer is dat Marianne opgevallen, maar dat weet je waarschijnlijk niet. Nee, dat weet ik niet. Het is gewoon... Maar we hadden het over jouw programma. Hou... Oh. En toen zei ze, oh hoi, ik heb wel een leuke vraag, maar ik, wil niet, ik kan niet tot, tot twee uur wachten om die vraag te stellen. En dan ook nog eens uh, x uur wachten tot het, op het antwoord. Ja, dat heeft ze goed in de gaten. Dus, dus jij gaat nu wachten op het antwoord? Op alle ja, zolang, antwoorden? Zolang ik het uithoud. En dan ga je allemaal, allemaal ga je, uh, onthouden? Ja. Maar schrijf je dan mee voor Marianne? Of ga je het gewoon echt allemaal uh, op de harde oh, schijf zetten? Oh, dat onthoud ik wel. Ja? Ja. Oh, dat heb ik nog nooit. En ondertussen lig ik te puzzelen en zo. Ja. Er is meteen al iemand heel gevat die via de chat zegt, het ligt eraan van welke kant je de molen bekijkt. Als je aan de voorkant of aan de achterkant staat. Ja, dat is heel gevat, ja. Maar dat wisselt dan ook met een oude of een nieuwe windmolen? Ja, duidelijk. En die oude windmolens, de nieuwe windmolens zijn dan die grote witte? Ja. En wat is dan een oude windmolen? Dat is zo met, ja, die, um... oude, die oude watermolens en ja, straatmolens, ja. noem het dan allemaal op. Die zijn, die zijn wel heel mooi, vind ik die. Ja, zijn ze ook, zeker. Ja. Er is er helemaal een beeld bij. Dus oude uh, ouderwetse draaien linksom, blijkbaar. Nieuwe wetse draaien rechtsom. Waarom ja. dat verschil? Ja. Voor Marianne. Ja. Van de strijkijzers. Ja. Hebben jullie nu een ander strijkijzer voor gewoon gebruik... of strijken jullie gewoon nooit? wel, oh, jawel, wel. Ik woon bij mijn moeder. Mijn moeder heeft een ouderwetse strijkijzer zonder stoom. Die moet nog op kooltjes. Nou, nee, dat niet. Het is oh. wel elektrisch, hoor. Oh, okay. Het heeft geen stoom. Er zit wel stekker aan. En ik ja. gebruik een strijkhuizen dat wel stoom heeft. Maar dat heeft maar een klein reservoirtje in het handvat van de ketel ingebouwd, zeg maar. Jullie hebben gewoon drie strijkhuizen in huis? Twee. Oh ja, drie, ja. ja. Maar die ene gebruiken we dus niet. Nee, want die andere die staat daar ongeprogrammeerd stil te staan. Ja. ja. Oké, okay. nee, dan, dan heb ik een beetje een beeld van het huishouden. Dan ga ik nu mijn best doen om een um, antwoord te vinden op de windmolenvraag. Oké, okay, Astrid. Dankjewel, Kees. Blijf je, ja, je blijft erbij tot zes uur. hè? Dat, ik doe mijn best. Ik kan oh. het niet beloven, maar ik doe mijn best. Ik lig hard te puzzelen ook. <laughs> ook nog eens een keer. Goedzo. En een kopje erbij en een sigaretje erbij. Nou, dan wens ik je vast een uh, goeiemorgen en een goeiemiddag. En hetzelfde voor jou, Astrid. Oké, okay, dankjewel, Kees. Dag. Dag. Windmolens dus. Nou, ik weet dat er windmolenfans luisteren naar dit programma. Dus het moet toch lukken om daar een antwoord op te krijgen. 0800-1121 is het telefoonnummer voor de windmolenvragen. Voor een aanvulling misschien nog op Joost mag het weten. En uh, dan ben je mooi. De Sjaak, waar komt die uitdrukking vandaan? 0800-1121.